Hier komt Boeps de Wien. Technicus, technicus, ik hoor elke keer een storing die op de stem van zo Sorry lijkt. Verschrijd! Is, maakt het nat, het is lekker koel op je gezicht. Kijk jij wel eens naar boven als je onder water bent. Ik weet dat je de wereld boven water niet herkent. Wees aardig voor het water, zie groen of grijs of blauw. Als je goed kijkt bestaat er Wees aardig voor het water, zee groen of grijs of blauw. Luister naar het geklater, want het spreekt tegen jou. Wanneer je aan het voepsen bent of als je lekker weeft, ding. is mijn vriend, maar hij is ook wel graag de jouwen. Maar dat kan hij alleen als iedereen van hem blijft houden. Wees aardig voor het water, groen of grijs of blauw. Zodat er jaren later nog water is voor jou. Wees aardig voor het water. Hoorden jullie het kabbelen Het zachtjes babbelen van het water Voelden en horen jullie hoe lief Woeps de Weef is Weet je wat? Een vraag Wie weet wat een woepsje is? Bel mij onmiddellijk Ik zit reeds achter de vol. Miss Netwet, Miss Netwet Ik sta aan de voordeur Oh nee toch niet hier, diep onder de grond. In mijn uiterst geheime en strak verborgen studio. Die groot oor voor de deur. Miss Nedwit, Miss Nedwit, ik heb een liedje voor u meegebracht. Nee, oh, de quiz, de quiz, de quiz. De vraag is, wat is een woepsje? Um, dat is een kusje. En die krijgt u als u mijn plaatje draait. Een kusje? is het goede antwoord? Maar niet van jou! Technicus, een plaat, een plaats. een tape, een disc... Een, dis een allen goede morgen wens ik jullie toe Dat mag ik doen, want ik ben hier de baas Ik vertel de voor een prettig, staat eet een keertje hoe. Er pret gemaakt wordt hier die camera's Dit hier is dus mijn studio waarin ik dus bepaal de regisseur. Luister goed naar mij, want ik vertel het allemaal. En altijd in een even goed humeur. Je bent lid van mijn vereniging, of je nu wilt of niet. Natuurlijk wil je dat, dat is toch fijn. Ik maak ook nog een trant waarin je elke week weer zit wat de activiteiten zijn. In dit programma zie je soms mijn vriendje Voepstv. En kijk maar goed of je Winkboesch ziet. Samen zorgen wij dat iedereen veel parkred heeft. En baas zit Oggie als die nou maar niet doen. Als hij nog één ding zegt stuur ik dat regisseurtje weg. Dat hij verpest hier volgens mij de sfeer. Ik heb hier de leiding iedereen doet wat ik zeg. En maak pret al het van de kurdelier. Gaaf gezongen, Miss wit. Ory, scheer je weg Pak een schop en graaf je naar boven Ik kan je niet gebruiken En ongeschoren groot flap oor Mag ik dan één keer zingen? Dan geef ik u geen kusje Natte zo nooit, nooit oh, Ik raak hier over mijn toertjes van technicus Geef dat druipend groen oord microfoon en houd je oren dicht. Paar thuis, in de auto, op school, onder de dekens en de dons. Houd je oren dicht als Ori Sorry gaat zingen. loop door het park. Ik heb zin in pret. Zie ik daar een meisje in een handvol met. Dus ik denk: hmm, lekker en ik wil naar dertoe. de toe. Een hele grote sprongen als een echte kangeroep. gaat. Dat even lekker, maar ik struikel en ik val. Meisje boos dat ik mayonaise overal. Sorry, Zo so sorry, zo so sorry, zo so sorry! Ik doe het niet expres, maar onder haar klap krijg ik een ideetje voor een hele leuke grap. Sorry, Zo so sorry, zo so sorry, zo so sorry! In het paradijs zit een mooie lange wand, niet op ver van roept men aan de kant. Ik dacht meteen, waarom niet? Dat is toch echt iets voor mij? En dus deed ik het wel, het maakte mij ontzettend blij. Ik gooide en ik gooide alle kleuren meters hoog, helemaal te gek, het leek een echte regenboog. Sorry, sorry, so sorry, so sorry. So sorry. So sorry. Ik doe het niet expres, maar om de haven klap, krijg ik een ideetje voor een hele leuke grap. Sorry, so sorry, so sorry, so sorry. Het is wel eens echt dat alle braven verdwijnt. Dat je regen wil maar dat dan toch de zon weer schijnt. Heb je wel een trek in een lolly van die meter. Maar dan krijg je een dropje want dat is natuurlijk beter. Heb je daarna zin in een ijsje van een pond. Maar je krijgt een appel want dat is gezond. Sorry! Sorry! So sorry, so sorry, so sorry! Sorry! Ik doe het niet expres maar onder de haven klap. krijg ik een ideetje voor een hele leuke grap. graf. Sorry! Sorry! So sorry, so sorry! Sorry! Sorry! So sorry! So sorry! So sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry, Ga ik nu carrière maken? Word ik nu sterzanger? Ben ik doorgebroken? Sta ik al in de krant? Wat zijn de contracten? Krijg ik veel ijs met slagroom? Dat is goed voor mijn stem. Weg, weg, weg, Park Pretters, thuis of waar ook ter wereld. Dit is het einde van mijn eerste radioprogramma. Luister niet naar dat groot oor. Hier zing ik alleen voor jullie. Kom weer vlug op vakantie. Miss Nitwit, de voorzitter van de parktretters, zingt voor jullie de top song, de wereldhit. Door Miss Mitwit gecomponeerd, geschreven, gezongen en ondersteund door een warm applaus. Hier is zij, de enige echte Miss Nitwit! Nou, van mij benieuwen. Een allerfrieste goede morgen wens ik jullie toe. Dat mag ik doen, want ik ben hier de baas. Ik vertel de vroeg.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 Tot ik er dan eindelijk ben logeren in een huis waar ik de buren nog niet ken Gelukkig bracht mijn moeder al mijn eigen spullen mee Mijn koffer is al uitgepakt nee, Tijd voor PPTV PPTV PPTV Pak met de speler, die ziel je steeds op een idee BBTV. PPTV Een enige het programma doe je ook gezellig zelf mee. F is hier een vereniging en daarvan ben ik lid. Net als elk ander kind dat hier op Center Park zit. Wiees niet, dit is de voorzitter belangrijk, inderdaad. Want zij bepaalt wat er zowel op het programma staat. Strakjes zijn en sprakjes van taartjes bij de thee. We gaan nu dus samen kijken naar de PPTV. PPTV, PPTV. de telewisie brengt je steeds op een idee. PPTV, PPTV. Een enige vlugprogramma doe je ook gezellig mee. Naar het God van Babana potten nou, in het zand, dan word ik o oh zo lekker moe. Schommelen op wippen op naar de bowling toe. In het kinderhofje is mijn kleine broek. Je steeds op een idee PPTV PPTV Een ene pretprogramma doe je ook gezellig mee We gaan ook met z'n allen naar de kinderboerderij Daar zijn allerlei dieren, daar mag je heel dik bij Ik vind dat de vakantie van mijn dromen Gelukkig zijn we naar Center Park gekomen. PPTV, PPTV. Park met de speler, zien, je steeds op een idee PPTV, PPTV. Een enig pretprogramma, doe je ook gezellig mee PPTV, PPTV. Snel en visiebrengtjes, steeds op een idee. Twee, twee,